Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de ring A10, voorknopend Amstel... staat 5 kilometer file...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 Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardje hoor. En die zegt ja, voor een keer. Zal En oude zij, ze slijmer is. En dan roept zij uit: Nou, kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plaatst deelt, tilt, we de breden ze weer haar je oh op, Maar potteren roept ze gilt: de zee zit in mijn ogen. We gaan naar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 Een, een, ...een lange tijd uh, gebruikt. En wat was jullie doelgroep? Uh, althans, welke locatie? Want ik heb uit de stukken gelezen... Mm -hmm. uh, ...dat uh, het gebied waar jullie uh, leden lidmaten vandaan hadden... Mm -hmm. ...was Zandvoort, Bentveld, Bentveld. en Aardenhout. Ja, dat is een groot gebied. Ja, dat was een heel groot gebied. En uh, dat, uh, dat is ook jarenlang uh, is dat, uh, ook zo gebleven... Hè?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 Met het gevolg dat, je, dat er een scheuring ontstond. We gaan er zo meteen over praten. Okay, prima. Ja, Pieter, want het lijken wel de Zandvoortse Verenigingen met die scheuringen. Dat bedoel ik. Het komt overal in de geschiedenis. Maar heb je, je muziek? Ja.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 Dat is ook zo. Dus ja, dat is nou daar stonden we weer. Ja, maar wat is ja. verband? Kan je daar iets ja, meer over? Nou, dat, uh, ik zou je vertellen dat ik heb erover nagedacht, maar uh, ik zou het echt niet weten.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 Maar wat zijn de consequenties in 1926? Ja. De, de hersteld om het maar te ja, noemen, ja, ja. zijn in de meerderheid. Ja. En die blijven in de kerk in de Straat. Ja. Terwijl het een gereformeerde de de kerk, kerk van Haarlem is. Haarlem was. Ja. Ja. En die mogen daar dus kennelijk elke zondag van dat gebouw daar, gebruik ja, maken. Maar ja goed, er was dan weer een club gereformeerde die daar niet uh, thuis hoorden, zeg maar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 Dus dat was eigenlijk na die, uh, na die scheuring, zeg maar. Op dat moment was er nog geen kerk aan de Julianenweg. Nee, nee. Ik heb gelezen nee. in, in, in jullie brochures dat mm -hmm. jullie hebben toen een, een villa gehuurd. Het ja. Zonnehuis aan de Kostvloerstraat. Aan 131. Dat is dat rondom. huis. Ja. De hoek uh, ja. wat is? straat, Kostvloerstraat. Ja. Dat is nu uh, eigendom van, uh, van uh, Sense. En ja. daar hebben jullie gezeten. Ja. En uh, op een gegeven moment werd er zoveel mensen kwamen er. Dat al een jaar later hebben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 Die in Zandvoort. In Zandvoort wonen ja. ja. ja. En, en, en natuurlijk en, ook Bentveld en Adenhout. Maar zeg. niet voor het hersteld verband, want die nee, hebben hun nee, eigen die kerk. hebben zich uh, teruggetrokken. Dus uh, ik denk dat dat gewoon doodgebloed is op dat moment. Maar eindelijk. die noemden zich wel ook de gereformeerden. Ja, in, in hersteld verband. Ja. Zo had je ook uh, gereformeerde artikel 31.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 Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg zo nodig stamelen? We willen heel goed terug naar hamelen. Kunt u ons de weg naar hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar hamelen, vertellen, meneer? Weg naar hamelen verklappen, meneer?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 de weg naar Hamelen vertellen meen? Oh. Oh. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen meen? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen meen? Kunt u ons oh. de oh. weg oh. naar oh. Hamelen oh. vertellen oh. meen? Oh.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 1928, vlak na de hersteldverband, een stuk grond werd gekocht uh, vanaf de Kostloorstraat tot de Julianenweg. Een lap grond hoor. En uh, besloten werd om daar een kerk te bouwen als grifmedekerk Zandvoort. Ja. Ja. En uh, ik heb begrepen groot 15 aarde en 98 centiaren. En oh, die grond werd gekocht voor 8000 gulden uh, van Hendrika Wilhelmina Snijder Weden we van Pieter Jacobus Schentstok.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 werd dan, uh, werd dan uh, aan die kerk, uh, verbond, met de kerk verbonden. Dus vanuit de kerk kon je zo die pastorieën lopen. En dat werd dan de Kalfijnzaal genoemd. Ja, ja, ja. Dus, dus daar, komt, daar komt de naam Calvin. Daar komt in. de naam Kalfijnzaal. Die, die, die. En het bestaat allemaal nog. Ja. Het staat er allemaal nog. Ja, is het mooie. Ja, Diepe herinnering. herinneringen zijn hieraan.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 Ja. En, en om dat op te lossen... want de mensen uit Aardahuis, die hadden dan een probleem... om dat hele stuk te lopen naar de kerk is ja, ontvoerd. Ja. En dat heb ik nooit geweten. Jullie ja. hadden een eigen trammetje. Ja, ja, ja, ja. De NZH eh, die, die gaf een ja. tram voor de gereformeerde kerk. Kun nagaan hoe diep geworteld die gereformeerden zitten? Zelfs bij, in de sporen in de, de tramwegen. Dat is ongelooflijk. Ja, ja dat is eerlijk. Dat, dat, maar dat, dat, Nee, maar dat krijgen je niet zomaar, Pieter. Dan Met moet je connecties hebben, dat weet je net zo goed ja. als ik. Bij elke zonder reden speciaal ja. voor jullie: een, een treppetje van Aardehout naar Zandvoort bleef wachten. Juist. En een uur later gingen jullie weer terug. Weer terug.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 Op de allerkleinste ster. In het heelal van jouw hart. Ja, mooi hoor. Ja, dat was uh, Jelka van Houten. En hij is niet meer onder ons. Antonie Kamerling met het nummer heelal van jouw hart. Een prachtig nummer. Ja. Ik heb het uh, ooit een keertje gehoord. Ik heb het geluisterd. Ik heb het gezocht op internet...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 Uh, een, een zwarte periode, uh, want op 6 ja, november 1942 uh -huh. uh, moest er een heleboel Zandvoort, dus ja. Zandvoort uit. uit. Ja. En dat betekent het einde van een heleboel activiteit in Zandvoort. Ja. Maar ook voor de Kerk. want ja. daar kon niemand meer komen, want nee. het was één groot mijnenveld eromheen. Ja, die hadden ze daaromheen gelegd. En wat betekent dat, uh -huh. want die Grievenmiddelleden die er nog waren in Zandvoort... Ja, die moesten weer uitwijken ergens anders heen. Hè? En waar gingen ze naartoe? Uh, brede Rodenstraat zijn ze geweest. En ja. ook uh, in, de, in de oorlog... Uh, in, in de ka kapel... in, in Bentveld, in Adenhout. -aan. In -en -aan. Ja. En ja... Uh, mensen die moesten overal heen. Want we konden niet meer terecht. Of ze konden niet meer terecht. En... Uh, ja, in Adenhout... bij de familie Waning... hebben ze ook nog tijdens de evacuatie kerkdiensten gehouden. Ja. Maar het is, uh, zoals het voor iedereen geldt, ja. het, het was een verschrikkelijke tijd. Ja, dat was niet uh, prettig. Maar gelukkig, uh, daar kwam een eind aan. Hè? Want ja. uh, de oorlog die, uh, die ging voorbij. En uh, Gelukkig konden we weer terug. Ja, en dan kom je in. Een nieuwe start maken. Dan kom je in je kerk en al je ja. bezittingen. Die door de mijnenvelden, die waren allemaal. Ja, in dat kerk was juist het bleven. geluk. dat, daar, dat die Duitsers niet alles hebben meegenomen. en, ook, en anderen niet. Nee. Dus die kerk. Die, die, daar kwam eigenlijk niemand in. Ja. ja, ja. Maar dan moet je weer beginnen. Ja.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 kwam te overlijden op een gegeven moment en uh, ja, dus heel triest uh, geweest in de tijd. Dat was in 45. Ja, dat betekent dat je, je kerk heropent en ja. je kwam meteen een houden Juist voor dominee voor Waning. Voor dominee Waning, want die had in die in die oorlogsperiode heel wat aan gedaan om die gereformeerde bij elkaar te houden en dat was uh, hem heel goed gelukt. Want we hadden zelfs uh, 203 leden in uh, 1943 nog. Ja. Dus dus keer nagaan.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 Op een gegeven moment houdt dat weer op. Hè? Uh, waarom houdt het op? Ja, uh, dat, dat heeft ook dan met de tijd te maken. Uh, moderne veranderingen in, in de wereld. En, en dat, uh, dat gebeurde dan ook in kerken. Dat, uh, de, kijk Ik weet nog wel uh, te herinneren dat ik twee keer uh, naar de kerk ging op zondag. Lopend. Lopend. Ja. Dat gingen we lopend. Uh, we hebben nooit geen fiets gebreid. En gebruik. als je het niet deed, dan zei je vader er iets van? Ja, dan zeiden we, dat, we hadden geen fiets ook trouwens hoor. Laten we het even vooropstellen. Nou, log ik ik je allemaal een fiets? Ja, ik had een fiets op houten banden in de tijd. Die hadden ze laten staan in gelukkig. Maar in ieder geval, wij moesten lopen naar de kerk. En er werd niet over gemekkerd. Ik bedoel, dat, dat was nou eenmaal zo. Iedereen deed dat. En, maar ja, uh, mocht je ook naar de monopol naar de film op zondag? Nee, absoluut niet. Nee, hoor. We stonden er wel voor te kijken. Ja. Maar we mochten er niet in op zondag.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 Want uh, ja, mijn vader en moeder wisten dat natuurlijk niet. Hè. Dat, dat deed je dan stiekem. Dus je kwam uit dat uh, Monopol vandaan na de film. En dan met de Rotgang ging je naar de boulevard. Hè. En dan kwam je, je lopend naar huis. Weet je wel. Maar Pieter, ik sla niet op die tafel. Maar ik was nog maar net thuis. Of jij bent naar de bioscoop geweest. Weet je, zo ging dat dan. Naar de film geweest. Je bent een Monopol. Ik zei, ik? Nee hoor. Ja, want uh, die heb je gezien. Gehoord. En het was zo weer.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 Naar bed, Loesje en Lodewijk dansten op het parket. tippe dippe dippe dippe pat pap pap tippe dip pat tippe tippe tip. tip, tip, tip, tip, tip, enig was dat.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 Boemme tip, tip, boom Tipi, tip, boome, boom, boem. Ba, bat bab bat bat. Boemme boemme boom boem. tipetip bat bat. tipetip boem. tipetip bat. Boemme boem. bab bat. Tippetippe boemme bat ba. Dat was maar wat. Maar toen zei Lodewijk met zo'n rood hoofd. Wij willen wij zijn verloofd, o, zei de vader, dat is een idee. Ga door met dansen, wij dansen mee. Tipi, Boem, boem, pat, pat, pat. boem, pat, pat, heerlijk was dat. Loesje en Lodewijk gingen naar het stadhuis met zeven foto's niemand bleef thuis foto's genomen prachtig geweest na de receptie schitterend feest tap tip,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 maar ja, toen werd die school op een gegeven moment ook. Uh, dat had geen bestaansrecht meer. Maar dan gingen de gedachten wel van. Nou, uh, een, een MAVO op Zandvoort is dat niks. Want, een extra MAVO, het was alleen de Grettenbach-MAVO ja, ja, was. Ja, de Gertenbach, he. He. En, en. Maar niet in een school met geïnformeerde signatuur. Nou, uh, op christelijke basis gesproeid in ieder geval niet.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 Ja, en de Julianeschool afgedroken. is afgebroken. Uh, we hadden in, in de tijd de Wilhelmine school, die is overgegaan in naar de Oranjenasse Oranje school. Yeah. En we hadden de Beatrix school, eerst in Nieuw-Noord. Yeah. Met daar tegenover de Woelwaters, dat was een kleuterschooltje. Dus die kinderen konden vanaf die Woelwaters gelijk die Beatrix school inhuppelen. En zo werkte dat allemaal. Nou, die Beatrix school die is nu ook... Uh,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 de katholieken uh, nee ook niet nee nee de nee. PKN Muthers. nee je kreeg op een gegeven moment kreeg je de PKN de protestantse kerk in Nederland wat die kerk even De die kerk uh, gereformeerde en hervormde nou. daar gaan we zo meteen door even muziekje ga dan los man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 na na na ja, dat was uh, Pero Umiliari met uh, het nummer Mana Mana. Ik had het net willen zeggen. Het is een Italiaan, maar uh, of het Italiaans is, twijfel ik. We gaan naar het uh, laatste blokje, uh, Ipe. Ja. Uh, Ipe, het uh, is een triest blokje, het laatste stukje. Ah, absoluut. Die kerk gaat ja. dicht. Ja. Uh, de deuren sluiten. Ja. De kerk blijft staan op zijn plek. tussen... Jij en al je vrienden en vriendinnen mm -hmm. rijden ja. regelmatig langs op de ja. fiets lopend. En dan komt die herinnering boven ja, absoluut. van uh, 1928 af dat die Tot, kerk daar uh, gestaan ja. heeft. Ja, en nog staat gelukkig. Ja. Want uh, de, dat hebben we met de verkoop wel bedongen. Tenminste, ja, je houdt het natuurlijk nooit tegen, maar het gebouw blijft zoals het nu is. Dat, dat is met de verkoop wel zo. Dat is 85 uh, jaar terug. Ja, 85 bedoel. jaar ja. geschiedenis van die ja. kerk. Ja. Wat doet dat met jou? Dat doet dat in de gedachten van je vader? Van al die mensen ja. die zo betrokken waren bij ja, de kerk? Ja, want het, het, het, het, ge, uh, het geeft toch wel een stukje emotie. Want kijk, uh, ik, uh, mijn ouders uh, die, die zijn er geweest. Wij zijn er geweest als kinderen. Uh, je bent er gedoopt. Uh, tenminste, niet ik alleen. Uh, ik ben er getrouwd. Mijn kinderen zijn erin gedoopt.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 Ja, dat, dat het afgelopen is, maar we hebben er toch een heleboel mensen, een, een boel plezier mee gedaan. Hè. En ook uh, uh, door de opbrengst die de, die de kerk heeft opgebracht, mag gerust weten, dat is 2,5 miljoen uh, euro geweest. Die hebben we weg kunnen schenken, persoonlijk, met z'n allen. Vanuit ons eigen, vanuit ons eigen hebben we dat weg kunnen schenken. En een heleboel mensen en instellingen. Ook in Zandvoort. Ook de kerk in Zandvoort. De protestant. Hebben we blij mee kunnen maken. Met een financiële bijdrage. Vanuit de Grevenmerik. Daar ben ik trots op. Heel goed, Ipe. Bedankt. Okay. Uh, lieve luisteraars, dit was een emotioneel einde. Volgende week. Volgende week dan uh, gaan we praten met uh, Ton Drommel. Want uh, Ton Drommel, die weet alles van de teelandjes in de duinen. Hij is er als klein jongetje met zijn vader uh, uh, hard bezig geweest... scheppen naar eilappelen en dergelijke. Volgende week Ton Drommel over de theelandjes in de Duinen. Dit was het programma. Bedankt, uh, Cor, voor de techniek, voor de uh, songs... en veel succes met het varen volgende week. Ik wens u een prettig weekend.